Minister Dijsselbloem en de top van de Nederlandse spoorwegen praten al sinds het begin van de middag over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Verschillende media melden dat NS-topman Hugus vertrekt, maar dat is niet bevestigd door het bedrijf. Eerder deze week bleek dat NS bij een concessie voor vervoer in Limburg concurrent Veolia uit de markt had gedrukt... NS hield de relevante informatie achter en sleepte zo dus zelf de opdracht binnen. Ook NS-topman Huges zou daarbij betrokken zijn geweest. Acht van de tien Taliban-strijders die zijn veroordeeld voor een aanslag op Malala... zijn een paar weken na hun veroordeling in hoger beroep vrijgesproken. Het Pakistanse meisje werd in 2012 door haar hoofd geschoten... omdat ze campagne voerde voor het recht van meisjes op onderwijs. Malala overleefde de aanslag... Tien Taliban-strijders werden veroordeeld tot 25 jaar. Maar naar nu blijkt zitten er nog maar twee mannen vast voor de aanslag. Politieagenten krijgen dit jaar 0,8 extra loonsverhoging. Daarmee is het CAO-conflict tussen de bonden en het kabinet nog niet opgelost... want dat gaat over een beter salaris voor de komende jaren. Toch zegt minister van der Steur van Veiligheid en Justitie... dat deze loonsverhoging laat zien dat er goede afspraken te maken zijn met de bonden. Voor volgend jaar en 2017 heeft het kabinet nog geen extra geld voor salarisverhogingen. Het weer het is tropisch warm met maxima tot 33 graden. Op de stranden is het iets koeler. Vanuit het zuidwesten kunnen er wat buien vallen. Lokaal met veel bliksem, hagel en forse windstoten. Er wordt gewaarschuwd voor extreem weer in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Dit was het. Dit is Helene de Geest van de AWD. In Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant moet het verkeer rekening houden met zware buien, met onweerhagel en zware windstoten. Ja, daar staat er file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam 6 kilometer door een ongeluk. Op de A9 Amstelvene alkmaar tussen knopend Raasdorp en Velzen 8 kilometer. Dat komt door technische problemen in de Velzer-tunnel op de A22, van die gaat namelijk niet open. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend-Gorkum 5 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En er zijn grote problemen op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Want de Botleektunnel is namelijk dicht door een ernstig ongeluk. Het verkeer moet er allemaal via de naastgelegen Botleekbrug. En dat levert een file op van 10 kilometer en ruim een uur vertraging. Waarschijnlijk is de Botleektunnel pas om 5 uur weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. beleeft het. GFM. in 2015 al 25 jaar. Live. Met. met nu de Euro Breakdown. How long will it take, a take a bus from the station en I'll meet you out there. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Leuk dat je nog luistert. Of uh, als je hè, net inschakelt. Welkom. We zijn begonnen dit uur met de nummer 18 van deze week. En dat is Lena met Traffic Lights. In de derde week uh, één plaatsje gestegen. 16 dan, Kygo. turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down.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 We used to have Dame, uncover, die hier Kaigo uh, samen met uh, Parsons James Stroll de show hoorden. We'll met de prachtige single uh, Uncover. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En dat doen we met nummer 14 nu. Dat is, uh, die is van Martin Garrick samen met Asher. Don't Look Down heeft hij. Ondertussen uh, al negen weken in de lijst. Helaas wel één plaatsje gezakt van 13 naar nou, 14. You where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere When you broke down, I didn't leave you oh, I was by your side So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you?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 In de lijst Dan heb ik het over Skrillex en Diplo, samen met uh, Justin Bieber, Where Are You Now? En dat brengt ze op een dertiende uh, plaats deze week. En dat is voor hun een uh, geluksverbal, zullen we maar zeggen. Vorige week nog op 18. De hoorde je Martin Garrix samen met Asher, Don't Look Down. Straks gaan we nog kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. En uh, natuurlijk gaan we naar de top 3 toe van deze week. Maar eerst krijg je een kleine resume weer van mij. Want het volgende plaatje die ik ga draaien is namelijk uh, de nummer 10 van deze week. Op nummer 20 vinden we Megan Trainor met Dear Future Husband. Nieuw binnengekomen op nummer 19 is Jess Glynn met Hold My Hand. Lina met Traffic Lights vinden we op 18 en Last Frequencies, Are You With Me, vinden we op 17 in hun 15e week. Vierde week voor Kygo, samen met Parson James, Stole The Show, dus blijven zitten op uh, nummer 16. En op nummer 15 staat Zara Larsen met Uncover. 14 Martin Garrix, samen met Asher, Don't Look Down, en 13 Jordan, met Krillex en Diplo, uh, samen met Justin Bieber, Where Are You Now. Op nummer 12, uh, die blijft zitten in de 19e week... En vinden we Kelly Clarkson met Heartbreak Song, Carly Ray, Jepsen, I really like you... En ...vinden we op de 11e plek. Ja, we vinden een hoop, hè? Ja, we vinden een hoop. En op de 10e plek, uh, die ga ik voor je draaien. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat is voor Runs en de Machines. Met Ship to Wreck op nummer 10 deze week. Acht weken lang in de lijst. Ook een hoogste positie, nummer 10. En vorige week ook nummer 10. Maar deze week dus. Uh... Ja, ook nummer 10. Vooral in de machine. Ship to Wreck, 8 weken in de Euro Breakdown. Hier op 7 Het is bijna half 5. En dat betekent dat het Nederlands top 40 eraan komt. Don't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 Ook een van de kantmakers voor de zomerhit van 2015 te worden. Bob de Claire featuring Don Thelman. Field of Five vinden op nummer 7 deze week in de Euro Breakdown. De voorhoorde voor van de Machine, Shift the In En daartussen zit nog op nummer 9, David Guetta Staan met Emily Sunday, What I Did for Love. En op nummer 8, Ellie Goulding, Love Me Like A Do. Allebei uh, oude nummer 1 hits. Maar het is uh, tijd voor uh, juist die... We gaan even kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet van deze week. Week 23 alweer van de top 40. Op nummer 40 vinden we daar Kensington met War. Nummer 39 is voor Galant is Runaway, You and I. Avicii, nieuw binnengekomen, Waiting for Love op 38. En Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op 37 in de Nederlandse top 40. De commentlinis staat er ook in met We Don't Make The Wind Blow op 35. En Madgan en Ray Dalton met Don't Worry vinden we op 33 deze week in de Nederlands top 40. En het leuke van Madgan, Don't Worry, um, is uh, Gerrit Ekdom, wel bekend bij uh, jullie, dat weet ik zeker. Uh, die verwacht dat dit de zomerhit gaan worden. Nou, ik kan alvast verklappen, hij staat ook in de Europese top 40. Acht weken geleden is hij uh, binnengekomen. En uh, waar hij op staat, dat verklap ik nog niet. Maar de kans is groot inderdaad dat hij uh, lang op de positie blijft staan waar hij uh, nu op staat. Adam Lambert, Ghost Town op 31 in de Nederlandse top 40. En Secrets van Chiesto winnen we op 28. Robin Schultz featuring ALC Headlights op 26. En Ellie Goulding, Love Me Like You Do, op 25. Kygo featuring Conrad, winnen we op 21 daar. Skippen we er even een stuk doorheen, dan gaan we naar de nummer 10 toe. Ain't Nobody, Love Me Better, Felix Shawn, Jasmine Thompson... Die staat daar. En Rihanna Kanyo West of Paul met Paul 5. Zeker staat op de negende plek. Jason Derulo One to One Me. Staat op de zesde plek in de Nederlandse top 40. De vijfde plek is voor uh, Last Frequencies. Are you with me? Wiz Khalifa featuring Charlie Parts Met See You Again. Staat op de vierde plek in de Nederlandse top 40. Tygo en Parson James Show Staat op de derde plek. Major Laser met Lenaan op de tweede plek. En het is bijna geen verrassing meer uh, wie er op nummer 1 staat bij de collega's van 538, want het is uh, Kenny B. met uh, Parijs. Door. Nee, de ene rechter, Your Breakdown. Door mijn nummer 6, Robin Shields, Headline. Oh. I don't know why you're chasing all the headlines. Oh. Cause you're always trying to get ahead of life. on the other side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 Nummer 5 vinden we die Wiz Khalifa, samen met uh, Charlie Puth. Uh, When I See You Again, de titelsong, de eindsong van um, Furious 7, Fast and Furious, de zevende. En uh, ja, na het overlijden van Paul Walker denk ik ook echt wel de allerlaatste deel van deze filmserie. God nog wat nieuws uh, van de sterren. Uh, Sam Smith bijvoorbeeld, de ergste periode namelijk uh, na de operatie aan zijn stembanden is achter de rug... En uh, ja, het is echt big, big nieuws. Hij kan weer praten. Arme vrouw van hem. Uh, woensdag uh, plaatst de zanger een foto uh, van de kleine zeemermin Ariel... en schreef daarbij ik kan weer praten. Daarmee komt er een uh, eind aan de stille periode voor Smit... waarin hij beslist niet mocht spreken om zijn stembanden te laten genezen. Hij bedankt ook zijn arts, uh, dokter Zietels. Je bent een buitengewoon persoon en hebt... ...door de afgelopen maanden heen gesleept. Zo liet hij op Instagram weten. Smit ze zich voor zijn afzeggen van zijn tournee in Australië. Hij maakt u direct bekend dat de shows eind november en begin december worden ingehaald. Dus je kan er altijd nog naartoe. Als jij toevallig al een ticket had naar Australië, ik denk het niet hoor. Het is daar volgens mij winter op dit moment. Maar goed, um, Albert West dan, dat is wat uh, triester nieuws. Albert West is uh, donderdagochtend overleden. De zanger was vorige week betrokken bij een aanrijding met een wielrenster. En is uh, aan de gevolgen daarvan uh, helaas overleden. Uh, onze gedachten zijn natuurlijk uh, bij de naam bestaande. Hij is uh, 65 jaar maar geworden. Afrojack dan. Afrojack heeft uh, Do You Think I'm Sexy? van de Britse zanger Rod Stewart onder handen genomen. Het nummer maakt deel uit van de nieuwe reclame van Remia... en zal ook als losse trek worden uitgebracht. Jeroen van Inkel onthulde het nieuws in zijn programma bij Radio Veronica... rond de commercial die uh, inmiddels uh, te zien is op de televisie. Ook is Rod Stewart te zien in de reclame. Drie jaar geleden was Everjack ook te zien in een commercial van uh, de sausfabrikant. Nou, toen werd zijn uh, samenwerking met uh, Smermonology... Smer sm uh, Can't Stop Me Now, onder de aandacht uh, gebracht... Nou, David Wetta en Afrojack uh, voornamelijk, die hebben we net gehoord... Hè, met zijn uh, single, samen met Nicki Minaj, Hey Mama. En er zijn nog meer uh, artiesten, Nederlandse artiesten... die uh, muziek maken voor uh, niet alleen maar de reclamebusiness... maar ook bijvoorbeeld voor de Efteling. Want voor de nieuwste attractie van de Efteling... heeft niemand minder dan Hardwell een remix afgeleverd. De nieuwe achtbaan gaat op 1 juli open... en kent een vrije val van schrik niet ruim 37 meter... Bezoekers van het park krijgen de track uh, tijdelijk uitgedeeld uh, bij Baron 1898. De naam van de nieuwe attractie. Het nummer zal uh, alleen niet in de verkoop komen. Hartwell heeft zelf uh, te kennen groot vent te zijn van de Efteling. En had vroeger een abonnement op het park. De beste DJ van de wereld was zelf betrokken bij de ontwikkeling van de muziek voor de attractie. En speciaal voor de bezoekers heeft hij de remix dan ook op tijd afgeleverd. Ga ja, dus uh, in uh, juli uh, daar naartoe. Wil jij die track hebben? En dan nog meer Nederlandse sterren. Ilse de Lange, voor degene die het uh, gemist heeft. Uh, de succesvolle tv The voor Kids'. Ja, die gaat er weer aankomen. Maar komend seizoen zal ook Ilse de Lange plaatsnemen... in de draaiende stoelen van de jury van de Force Kids. Zo maakte de RTL bekend. De Lange had net als Treintje Oosterhuis al bekendgemaakt... geen nieuw seizoen te maken van de grote, de volwassen Force Holland. Daar zijn Miss Montreal en Anouk de nieuwe coaches. In de Force Kids verdwijnen komend seizoen dus Nick en Simon... En krijgt ook de stoel van Angela Groothuis een nieuw eigenaar. Daarmee zijn vooralsnog uh, Ali B, Marco Basato en Ilse Lange... de coaches uh, die de kids zullen begeleiden in de strijd naar de overwinning. Ja. Voor een nieuw seizoen hebben zich inmiddels al... Uh, ja, je kan ook niet anders, al duizenden en duizenden kids uh, zich aangemeld. Het is en blijft een uh, goede kweekvijver, uh, vind ik, de voors. Er zijn een, uh, niet alleen de voors in uh, Nederland, hoor, maar ook in alle andere landen. Er zijn een hoop... Uh, ja, artiesten uitgekomen die uh, best wel uh, wat te vertellen hebben in het uh, muziekwereldje, om het zo maar te zeggen. Uh, Nile dan. Uh, One of Nile Horan is uh, weer vrijgezel is dus voor degene die dat uh, nog niet wisten. En uh, ja, uh, hij is niet alleen vrijgezel, maar hij gaat ook meteen op uh, date. En dat doet hij met uh, niemand minder dan uh, uh, Fifth Harmony. Want uh, eerder ging al het gerucht dat hij zal daten met uh, Ariana Grande. Maar nu blijkt de uh, hunk het over andere bekende dames gemunt te hebben. Nayel is samen met uh, Louise op uh, date geweest. Met, uh, geweest. Uh, met Ellie en Normani van de girlband Fifth Harmony. De meiden doen er ook een uh, boekje over open. We hebben niet alleen gepraat over ons werk, maar ze namen ons uh, heel romantisch mee uit, uh, vertelt Normani. We hebben een geweldige tijd met ze gehad. Nou, Nijol, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Maar dat moet wel goed komen, denk ik zo. Hé, wij gaan door met your Euro Breakdown. En dat gaan we doen met de vierde plek. Ja, zijn we alweer zover? Ja, we zijn alweer zover. We zijn aangekomen aan de nummer vier van deze week. En dat is een bekende. Vorige week stond hij nog op nummer één. Tien weken in de lijst ondertussen. Nou, dus drie plaatsen gezakt. Dan heb ik het over Major Laser GG Snake met Linan. Wie dus deze week DJ, laser, uh, DJ Snake met de laser Featuring Meu met uh, Lina. Vorige week nog op uh, de nummer 1. Hey yo, uh, hoe zag het op drie van vorige week eruit? Nummer 1 weet je al. Ik uh, ga de rest uh, aan je verklappen. Weet je zeker? Ja, ik weet het uh, zeker. Daar komt hij. Nummer Op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 dus uh, vorige week met Calm Don't Worry. Glanzman die Lewis op 2 en Major Laser. DJ Snake featuring Meu op 1 met Linan. Deze week staat op nummer 3 Klingan de Riva Restart the Game in hun zevende week. Vorige week nog op 4. Deze week dus in de top 3. Yeah, hard to, ain't used to be It's so not to blame, you should the tree You watch it fall, as you can see You start the game Your yeah, taste it, the pain I'm losing Someone who can change, don't even look back At yeah, this wasted moment's time You're yeah, to, ain't used to be It's so not to blame, you should the tree You watch it fall, as you can see You start the game Story, Forget about the past you'll not out of mind Now this world you'll find Answers to your pain. You Babe, dude, walk and make it, it in? taste. tasting the pain of losing who Walk can change? Don't even look back At this wasted moment's time you're hard to But it used to be So not to blame You should be treated Watch as all as you can see Start to Nummer 3 dus deze week. één plaats gestegen. Klinkan samen met uh, Brokenback Riva terwijl well, uh, restart de game. Zeven weken staan ze ondertussen al uh, weer in uh, de lijsten uh, der lijsten. En snel door met uh, nummer 2 van deze week. Zelfs als uh, vorige week Lunch Money Lewis. Vijf weken in de lijst ondertussen. Deze week tv, vorige week twee, hoogste positie twee. Nou wat kunnen we nog meer willen. We willen beeld, langs maar niet Louis! Dit nummer op het lijf geschreven van iedereen. Iedereen die moet zijn tegenwoordig de werken om alle rekeningen te kunnen betalen. Ah ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. Lange Manny Lewis met deels op nummer 2 deze week in de Euro Breakdown hier op weet dat het tropische warm buiten is en ook ondertussen in de studio. Gaan wij ons opmaken voor uh, wat uh, onder andere Gerrit Ekdom. En ik eigenlijk stiekem ook al Ik denk dat dat, dat, dat nummer één hit, de nummer 1 hit... de zomerhit van 2015 gaat worden. Je hoort hem al hè. Op nummer 1 deze week. Vorige week nog op uh, nummer 3 met Karn. Samen met Ray Dalton. Don't worry.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 Met Kaan, Don't Worry, samen met Ray Alton op uh, nummer 1 dus. Deze week uh, in de Euro Breakdown uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. En ik denk dat het uh, toch een van de grootste zomerhits uh, gaat worden, al zeg ik het zelf. Hey, even wat anders, ik uh, las net op uh, Facebook dat de van al heeft moeten besluiten... dat de voorspellingen dusdanig zijn dat we niet starten. Wel zijn we op Kerkplein geweest, zodat je een medaille kan ophalen. Dus in ieder geval dat. Hey, um, aflevering 23 van 5 juni zit erop. Deze week hadden we 15 stijgers, 8 zitten blijven, 14 en 3 nieuwe binnenkomers. Zo direct kun je luisteren naar uh, Pop Nonstop En ik ben er uh, volgende week weer. Doei! Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele whole ding gekregen. Nou, je hebt niet veel Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.